Volgens de koninklijke marechaussee probeerden de Syriërs de afgelopen nacht de grens met Nederland over te steken zonder geldige papieren. De marechaussee merkte de groep op tijdens een controle van de bus op de A67. De groep Syriërs bestond uit drie vrouwen en vijf mannen in de leeftijd van 20 tot 59 jaar. Ze zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. Wat er met hen gaat gebeuren is nog niet bekend. De A27 naar Almere is bij Utrecht korte tijd afgesloten geweest na een ongeluk, dat de ANWB. Een vrouw botste met haar auto ter hoogte van de afslag de Uithof in volle vaart op de geleider in de middenberm. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht, bij de hulpverlening was een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd korte tijd afgesloten, waardoor er een lange file ontstond en verkeer richting Almere moest omrijden. Rond half vier waren twee van de zes rijbanen weer beschikbaar. Bij zijn afscheid van het IOC heeft koning Willem-Alexander... in Buenos Aires het erelidmaatschap ontvangen... en ook is hij onderscheiden met de gouden Olympic Order. De koning sprak van een emotioneel moment. Willem-Alexander werd in 1998 lid van het IOC. Hij zei dat hij interessante en roerige tijden heeft meegemaakt... en veel heeft geleerd. Willem-Alexander deed toen hij koning werd afstand van zijn IOC-zetel. Zijn opvolger wordt KLM-directeur Camille Eurlings... die wordt dinsdag in Argentinië geïnstalleerd. De grote prijs van Italië is gewonnen door Sebastian Vettel. De Duitse Formule 1-coureur was op het circuit van Monza oppermachtig. Fernando Alonso eindigt op de tweede plaats. De Australier Mark Webber werd derde. Met zijn zesde zegen van het seizoen... bouwde Vettel zijn voorsprong in het kampioenschap verder uit. Het weer, de regen, is grotendeels weggetrokken. Vooral in het midden en zuiden van het land zijn er perioden met zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen enkele buien, maar ook perioden met zon. En dan wordt het ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Een flinke file nog altijd op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch... tussen knooppunt Hocht en Best-West, 11 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum, 9 kilometer. En dat komt door werkzaamheden op de A27. Na een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Almere... bij knooppunt Rijnzweert, 3 kilometer...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 MKB in dewolken.nl Cloud Computing, waar ondernemers blij van worden. En langs de lijn nog tot 6 uur en tussen 4 en 5 gaat Nederland Spanje verslaan over de EK volleybal van vrouwen, of niet Frank? Ja, dat lijkt me wel. Ja. Want, uh, inmiddels heeft Nederland de achterstand ingelopen tegen Spanje en heeft het omgebogen in een voorsprong van 2 punten 14-12 in de derde set. De eerste twee sets werden allebei gewonnen door Oranje. Tim Steens bij Oranje Zwart, Rotterdam. Ja, het is 1-0 geworden voor Oranje Zwart. Een beetje een ongelukkige goal. Want het was een, uh, ja, beetje een eigen doelpunt. Werd wel aangeraakt nog door Jelle Galema. In de cirkel van Oranje Zwart. Het was een lange paas van Sander Baart van achteruit. Ja, dan, dan speel je die bal heel hard in de cirkel. Hopen maar dat iemand van je eigen partij een tip in doet. Of iemand van de, van de andere partij een, doel, een bal in eigen doel werkt. Nou, dit was uh, allebei het geval volgens mij. Want Hiddeteurster uh, raakte die bal aan. En ook uh, Jelle Galema. Maar het betekent wel dat Oranje Zwart met 1-0 voorstaat. In een matige partijhockey Die nog 8 minuten. Duurt. Spannend is het in ieder geval in Hoofddorp... bij Pioniers tegen Amsterdam met honkbal in die houtkamp. Heel spannend, staat nog altijd 1-1. We zitten in de tweede helft van de zevende inning. En de wedstrijd gaat beslist worden door de reservewerpers, de relief pitchers, zoals dat zo mooi heet. Bij L&D Amsterdam hebben we al een relief pitcher. Jos de Jong is vervangen door Kyle Ward. En in de tweede helft van de zevende inning zien we dat uh, met Hoofddorp aan slag. Eddie O'Coin, de Amerikaan, nog altijd goed staat te gooien bij de hoofddorpers. Negen honkslagen voor de hoofddorpers, vier slechts voor Amsterdam. En toch staat het nog altijd 1-1. Twee zware calls in het slot van de etappe van vandaag in de Vuelta. Gio Lippens, mislamp aan. Mislampen aan hoor, want nou, je moet af en toe radarogen hebben om door de mistvlagen heen te kijken. Beelden vanuit de helikopter ook, waar we zojuist Bouke Mollema zagen in een groepje. En dan ben ik benieuwd of dat een groep is die weggereden is bij de groep van de favorieten... of dat het een groepje is die er is afgegaan. We weten in elk geval dat daar ook nog wat serieuze mannen achter zitten. Ik meende daar ook nog Zandio erachter te zien rijden van Sky. Ja, het slaat helemaal uit elkaar op de flanken van de Port de ballet. Situatie in de koers. We hebben nog maar twee leiders. Uit die oorspronkelijke kopgroep: Cardoso, de Portugees. En Genier, de Fransman. Die hebben een gaatje met uh, Cherelle. De Fransman van AGDR. Die rijdt daar dan weer achter. Dan hebben we drie man op drie minuten en dertig seconden: Arroyos, Carponi en Maisca. En dan dus de eerste posten van het uh, peloton. Ik denk toch eerlijk gezegd dat uh, ik daar mollema zojuist in een groepje zag. Dat uh, er afwaaide bij uh, de echte favorieten. Want ik kijk nu naar een groep aangevoerd door een van. De coureurs van uh, Saxo, waar het tempo hoog ligt. Een groep op 5 minuten en 25 seconden van de leiders. En daar wordt hard doorgereden, hoor. Daar uh, zien we toch ook nog wat andere. Nee, daar zie ik even kijken. Zit daar Mollema inderdaad nog in het wiel van een van de mannen van uh, Koffiedis? Het is toch even moeilijk te zien in het uh, beginfase van deze koers. Het is, uh, het is hem niet, hoor. Het is uh, geen uh, Bouken Mollema daar in die eerste groep. En ze zijn. Even kijken. De koplopers zijn op dit moment op 3 kilometer van de top van de Porte de Balès. En zij hebben dus een voorsprong van 5-22 op de grote namen.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 En full for you, het EK Volleyball voor Vrouwen. Frank Wilaars, de derde set. Ja, die loopt op zijn eindje, langzaam maar zeker. Nederland, toen ze Spanje eenmaal achterhaald hadden in de derde set... is erop en erover gegaan, zoals we dat eigenlijk voor de hele wedstrijd wel zo'n beetje voorspeld hadden. 19-15 is het op dit moment. En we zijn dan net weer beland in een fase waarin Nederland toch weer wat slordig wordt, verdedigend. Elkaar af en toe eens even aankijken op het moment dat de ballen niet goed gestopt worden. Of dat de communicatie even ontbreekt op het moment dat het zou moeten. Kort balletje van Nederland achter de verdediging van Spanje. Dat valt niet goed. De aanval van Sanchez wordt vervolgens goed gestopt door Manon Vlier. In het blok en dan uh, maakt Nederland het twintigste punt in uh, de derde set. En is Nederland dus op weg naar een uh, reguliere 3-0 overwinning in deze laatste poolwedstrijd op het EK in Halle in Duitsland. In de Gary Weber uh, stadion. Het Gary Weber stadion. De service van uh, Manon Vlieren. Moeizaam opgevangen ook aan Spaanse kant. Collar. Is dan degene die hem eroverheen probeert te plaatsen. Dat lukt uiteindelijk wel. Maar niet goed genoeg om de Nederlandse verdediging te passeren. De, daar wordt overgenomen. Stoltenborg de buitenkant gezocht bij Grotus. En die slaat de bal via het blok buiten. En dat betekent dat Nederland de voorsprong weer een beetje vergroot. Het verschil is 7 punten in het voordeel van Oranje. 21-14 in de derde set. Het verschil is 1 punt in het voordeel van Oranje-Zwart tegen Rotterdam. Tim Steens. Ja, het was bijna twee punten in het voordeel van Oranje Zwart. Want ze kregen twee strafcorners op rij. Oranje Zwart, Mink van der Weerde. De eerste strafcorner, die pushte hij hard tegen de uitloper zijn voet. En die ging via de voet van die uitloper over de achterlijn. Maar het was wel een strafcorner. En die tweede strafcorner op rij, die pushte hij door de benen van Piermin Blaak. Maar geluk bij een ongeluk voor Piermin Blaak in ieder geval. Want die bal ging door zijn benen, maar ook... Naast de goal. Dus dat betekent dat we nog steeds die 1-0 voorsprong hebben van Oranje Zwart. En het publiek is al aan het aftellen hier. Want het is nog op de klok hier 23 seconden. En dat betekent dat Oranje Zwart deze wedstrijd uh, gaat winnen. Rotterdam probeert natuurlijk nog even wat aan die 1-0 achterstand te doen. Nu via Floris Benschop aan de rechterkant. Daar is het Turkstraat. Terwijl de klok 10 seconden staat. En het publiek is al aan het aftellen hier. 1-0 voor Oranje Zwart nog steeds. Maar Rotterdam in balbezit bij de cirkel van Oranje Zwart. Het is een vrije slag genomen door Björn Kellerman... En op dit moment fluit Maarten Boskamp dan af. Terwijl Kellerman die bal nog in het goal slaat van Oranje Zwart. Maar het hoeft al niet meer. Maarten Boskamp en Koen van Bungen, de scheidsrechters hebben afgevloten. Teleurstellende wedstrijd, de opening van het seizoen. Tussen de kampioen Rotterdam en de runner-up Oranje Zwart. Wel gewonnen door Oranje Zwart. Dankzij een eigen doelpunt is het 1-0 voor de Eindhovenaren. De volleybalvrouw op weg naar het eerste matchpoint tegen Spanje. 23-17 is het in de derde set. Grothu staat te serveren. Legt de bal achterin weg. Slechte stop aan de kant bij Spanje. Maar wel een goede aanval over de buitenkant. Daar is Kirsten Knip verslagen op de vloer aan de Nederlandse kant. En dus komt Spanje weer een klein beetje terug. Maar het is voor de vorm in het einde van deze derde set. Want Nederland heeft nog maar een paar punten nodig om deze set definitief binnen te slepen. Terwijl er gewisseld wordt aan de Nederlandse kant. Daar gaat Quinta Steenbergen even naar de kant. Sowieso in deze derde set wordt in de slotfase veel gewisseld. Het is 23-18 in het voordeel van Spanje. Dat mag serveren. Nu wel een goede stop van Knip. De aanval van Via Buis die niet lekker uitkomt. En dus de bal opgevangen aan Spaanse kant. Maar ook aan Nederlandse kant wordt goed verdedigd. Opnieuw Buis met een, nu een tactisch balletje achter de verdediging van Spanje. Maar ook daar wordt de bal van de grond gehaald. En op het moment dat je dan denkt daar komt weer een nieuwe aanval van Nederland... Wordt hij wat kort gespeeld. Yvonne Berlin die in de ploeg is gekomen. Die dat prima doet. En zo zorgt dat Nederland 24 e punten binnenslaat. En zo het matchpoint definitief binnenhaalt. Dat uh, kan nu gaan gebeuren als Nederland mag gaan serveren met het publiek. Dat is gaan staan zoals dat hoort aan het einde van een wedstrijd. De service is prima. En dus is de wedstrijd daar. 25-18 in de derde set. Eén ding weet Nederland zeker. Het gaat door naar de volgende ronde op dit EK. Maar of het tweede of derde wordt, dat is de vraag. Op dit moment staat Nederland derde in de pool. Maar straks wordt nog de wedstrijd tussen de nummers 1, Duitsland en Turkije. De nummer 2 eh, gespeeld en de winnaar daarvan. En met hoeveel, dat gaat de precieze eindstand in deze pool bepalen. Hoe dan ook, Nederland gaat door op het EK. Is een ronde verder met dank aan de 3-0 zegen op Spanje vandaag. De eerste call van die laatste twee waar we het net over hadden, Gio, is uh, in aantocht uh, volgens mij. Uh, de top in ieder geval, ja. Ja, de, to ja, de top. Ja, en dan uh, een dalen en dan nog een top. En dan volgens mij uh, de finish ongeveer. Yeah. Ja, dan gaan we het uh, echt krijgen. Het zijn uh, 32 kilometer nog maar, maar wel 32 uh, zware kilometers. Uh, ze zijn nog niet helemaal boven. De twee koplopers, die hebben we net genoemd, Cardoso en Genier, die rijden uh, binnen de kilometer van uh, de top. Daarachter rijdt één mannetje. We hebben weer wat meer overzicht van de koers in de mist... Cherel is dat mannetje dat erachter rijdt. En dan rijden zes man achter Arroyos, Carponi, Masca, Bargeul. Uh, Caruso, Garate, die hebben we daar achter... terwijl ik van alles uh, op dit moment uh, op mijn uh, koptelefoon uh, hoor. Maar goed, ik hoor allerlei andere geluiden. Maar ik ga maar even door, want uh, in de eerste achtervolgende groep... met alle grote namen, daar hebben we in elk geval ook nog uh, de toppers. Daar hebben we Nibali, daar hebben we Horner, we hebben Pino... we hebben Valverde, Rodriguez, Igo Anton, Samuel Sanchez. Dat zijn zo'n beetje de mannen die daar in die hele grote achtervolgende groep... die daar uh, in zitten en zij rijden dan op 5 minuten en 21 seconden. Ben benieuwd of we een herhaling gaan krijgen van de etappen van gisteren. Dat de mannen van de vroege vluchten het uiteindelijk vol gaan houden. In die beklimming dus eerst van de Pirassoude en dan door naar de Peragude. Of dat het allemaal een beetje te veel gaat worden straks... voor deze twee man aan de leiding Cardoso en Genier. 5 minuten, 22 seconden is het verschil. Ze zijn bijna boven. Als ze even voor zich uitkijken... zien ze daar het doek hangen van de top van die Porte de Ballet. Prachtige groene kool in de Pyreneeën. Maar het uitzicht is beperkt... Wat er hangt mist. After we we Satisfaction. We're find out what it is all We gon' give an exhibition We find out what it is all about, what is it all about? What is it Mission. We en after midnight. En die houtkamp, ik draag je even een zin aan. Het um, is niet best, maar de spanning vergoedt veel. Zoiets? Nee, nee, nee, zeker niet. Het is een uh, goede wedstrijd om naar te kijken. Echt. Maar de scheidsvechter is uh, niet al te best. En ondanks dat is het een hele goede wedstrijd om naar te kijken. 1-1 de stand. Misschien wel de laatste wedstrijd ooit op dit veld in Tolenburg. Want er verrijst een werkelijk fantastisch honkbalstadion hier een kilometer vandaan. En dat zeg ik niet omdat ik Hoofddorp ben, maar dat is een stadion. Een nieuw stadion met het oog op Major League Baseball wedstrijden die in 2015 hier moeten worden gehouden. En reken maar dat die Amerikanen ervoor zorgen dat het in een goed stadion zal plaatsvinden. Uh, mocht Hoofddorp verliezen uh, deze wedstrijd, dan is dit de allerlaatste wedstrijd op het hoogste niveau op dit veld. Maar dan zal men heel blij zijn als men volgend jaar op een uh, heel prachtig mooi nieuw veld uh, gaat uh, spelen. 1-1. We hebben de tweede werpers nu op de heuvel. Kyle Ward voor LND Amsterdam en Sven Huijer, de ex-speler van de Boston Red Sox, die het net niet redde op het allerhoogste niveau in Amerika en eigenlijk gedesillusioneerd terugkwam naar Nederland, die nu weer de boel aan het oppakken is. Hij staat op de heuvel nu bij Vase Pioniers. Maar Pioniers staat aan slag met Vince Roy. Nog niemand uit in de tweede helft van de achtste inning. 1-1 de stand. Mocht het gelijk zijn na negen innings, dan wordt er gewoon verlengd en dan moet er gewoon uh, zo simpel is dat een winnaar uit komen. Uh, de wedstrijd moet door een van beide ploegen worden gewonnen. 1-1 de stand 2-1 slag voor Fins Roy even een balletje meepikken voor de rechtshandige slagman op de linkshandige werper. Bal aan de buitenkant. En nu goed geboordeeld door de scheidsrechter Drie wijd, één slag. Spanning te over. Hier in Hoofddorp. Bij Fase Pioniers. Tegen LD Amsterdam 1-1. Eerder vanmiddag uh, hoorden we al dat Jeffrey bij uh, beide manches won. Van de laatste mode GP MX2. Die werd gehouden in, uh, in Lierop. Ondanks uh, een schouderblessure. Ook dat nog. Uh, in de tweede manche kwam Hellings zelfs uh, ten val. Maar hij toonde zijn klasse door toch te winnen. Sebastian Timmerman, praat met hem. Het gezicht: uh, paars van de inspanning en uh, het zweten nog op. Dit was mooi uh, voor om even door te poten, Jeffrey. Ja, sowieso uh, ik was langer niet fit. Uh, drie weken niet gereden. En uh, eigenlijk al opgegeven was het seizoen. Dus totaal niet meer op de voeding gelet en uh, niet getraind. En dan had ik nog een hele zwakke schouw met heel veel pijn. Dus daar ging drie maal op. En, uh, uiteindelijk wel drie goede starts genomen. Uh, twee maandjes gewonnen. En uh, nog voor de zesde keer, geloof ik, al een de Nederlandse GP gewonnen. Dat is prachtig. Iedereen hield zijn adem hier wel even in toen jij onderuit ging in de tweede match net. Ja, sowieso. Uh, ik ging onderuit en ik viel even op mijn slechte schouder En uh, even last van gehad. Had ik een paar onzin om terug in het ritme te kunnen komen. Maar toen ik in het goede ritme was, toen uh, terug naar de leiding in gewonnen. Het leverde wel een prachtige strijd op met uh, Glenn Colden. Of zoals we dat dit jaar eigenlijk niet vaak hebben gezien. Nee, sowieso. Glenn was uh, fully trained voor deze wedstrijd eigenlijk. En uh, ik totaal niet. Dus uh, dat gaat dubbel op en uh, ja, normaal zou ik in 30, 40 of een minuut uh, voor moeten liggen. Maar uh, ja, nu helaas niet, maar gewonnen is genoeg. We staan nu na de huldiging, heb je dan nog veel last van, uh, van de schouder? Ja, nu, uh, nu is het ontiegelijk erg uh, meteen stijf en heel veel pijn. Maar... Dat is het leven, had ik van tevoren kunnen aan, uh, verwachten, maar ik wou het doen en uh, ja, prachtig. Geen spijt? Geen spijt, maar geen tweede keer nog eens. Uh, je manager uh, die, die, die ja, liet eerder ook al weten. Stefan Evert liet eerder ook al weten als het aan mij had gelegen, uh, was het niet gebeurd. Nee, als Stefan had gelegen, was het niet gebeurd. Maar zonder hem had er vandaag geen KTM op kop gestaan. Dus achteraf mag je niet klagen. Hoe was die laatste ronde? Dus uh, nou ja, dat vele publiek door. Ja, prachtig. Was, uh, ja, was geweldig. Uh, natuurlijk, was het even wanneer thuis publiek te rijden, maar prachtig. Er komt nog een ONK aan over twee weken, en dan ook nog de Grand Prix des Nation, de landenwedstrijd. Um, ja, je bent nog niet geselecteerd, maar wil je daar mee doen? Uh, ik moet even kijken hoe het met mijn fitness staat. Als ik zo, uh, zo op deze conditie sta, uh, niet. Want ik ben totaal niet fit op het moment. En nog maar veel pijn rijden. En was voor dit veld genoeg. Maar dat is niet genoeg om tegen de beste van de wereld te kunnen rijden. Niet te min dat deze ook de beste van de wereld waren. Maar uh, even afwachten. Kijken hoe mijn schouwer uitpakt de aankomende dagen en weken. En dan uh, kunnen we verder beslissen. Goed herstel toegewenst. Dank je wel. De Turner en de best. Drie minuten voor half vijf. Makkelijk bruggetje naar de vuelta wie de beste is. Maar die maak ik niet, Gio. Nee, ik doe dat nog maar niet, want we weten het ook nog niet. We gaan het straks allemaal zien als ze boven zijn op de Piragu. De Voorlopig hebben we één koploper in de afdaling van de Porte de Ballet. 21,8 kilometer nog te rijden. En de eenzame koploper is Gignet, de Fransman die er van door is gegaan. Die beter daalt dan zijn Portugese medevluchter Cardoso. Want die loopt toch een aardige achterstand op, hoor. In die toch technische afdaling van die Porte de Ballet. Waar we opnieuw zien dat Thibaut Pinot in de problemen komt. Ja, ook dat is een bekend verhaal. Thibaut Pinot, de man die gisteren ineens aan kop van de groep met de favorieten afdaalde in de stromende regen. Toch een van de betere klimmers uit Frankrijk. Won vorig jaar ook een prachtige tour-etappe, Maar die schijnt dus met daalangst te maken te hebben. Dat heeft alles te maken met het feit dat hij vroeger als junior ooit verschrikkelijk hard te vallen is gekomen. En daar toch nog een trauma aan overgehouden heeft. En na deze Vuelta, na dit seizoen, dan wordt hij door zijn ploegleider wordt hij op een racecircuit afgezet. Die in een racewagen gaan rondrijden. Om maar te proberen die ideale lijnen te pakken te krijgen. En dan van die angst voor het aansnijden van de bochten af te komen. En we zien toch nu dat hij, waar hij gisteren in de stromende regen... wel het initiatief nam in de afdaling. Dat hij nu op de droge weg, waar de snelheden natuurlijk ook hoger liggen... dat hij dan toch blijkbaar wat reserve inbouwt. En dan net achter die groep met favorieten. Met Nibali, met Horner, met Valverde, Rodriguez, Anton Sanchez. Al die grote namen die daar bij elkaar zitten. Rijdt hij dan daar uiteindelijk in een van de laatste wielen rijdt hij mee. Zijn ploeggenoot rijdt aan de leiding, Genier. We weten dat er nog veel mensen tussen zwerven. We weten ook dat Nicolas Roach uh, een van de favorieten is... die geprobeerd heeft weg te komen op die beklimming van de Porte de Ballet. In de laatste kilometer ging hij er vandoor en heeft een heel klein gaatje nog... want hij wordt geholpen door een ploeggenoot die zich heeft laten terugzakken... uit de oorspronkelijke kopgroep Oliver Zouk. Het is misschien een opzetje van die ploeg van uh, Saxo... waar uh, gisteren Nicolas Roach een flinke achterstand op liep... Uh, in de etappe hij duikelde van 2 naar 6 in het algemeen klassement. Staat nu op 4 minuten en 6 seconden van Vincenzo Nibele. En misschien zijn ze daar wel iets van plan. Want we weten ook nog dat Meijska, de pol, ook van Saxo, dat hij in een groepje rijdt eh, voor eh, Roach en voor zijn ploegenoot. Dus dan zouden ze zometeen met zijn drieën zijn. Als ook Meijska gaat wachten. En dat zou kunnen betekenen dat hij de aanval kan openen op de klassementsrenners die voor hem staan in het algemeen klassement. Voorlopig kijken we naar de koploper, naar Jean Jeunier, Alexandre Genier, de Fransman. Vroeger dus ooit voor Skil Shimano rijdend. Tegenwoordig rijdt hij voor die Franse ploeg van FDG. En hij is bijna in het dal. En als hij in het dal is, dan komt hij een cent af En dan kan hij gaan beginnen aan de laatste beklimming. We hebben nog 19 kilometer te koersen. Dit is Radio 1. Straks het weer, nu eerst het nieuws, Mark Visser. CNV Dienstenbond is bang dat het supermarktpersoneel... de dupe wordt van de nieuwe prijzenoorlog die morgen begint... Albert Heijn kondigde gisteren aan dat duizend aanmerkartikelen blijven in prijs worden verlaagd. De moordende concurrentie tussen supermarkten leidt nu al tot veel goedkope en flexibele arbeid. En een nieuwe supermarktoorlog legt nog meer druk op de medewerkers, verwacht CNV Dienstenbond. Jonge werknemers worden volgens de bond op hun negentiende vaak vervangen door goedkopere zestienjarigen. Onder de supermarkt-CAO vallen ruim 260.000 personeelsleden. Twee Italianen zijn bij de Brabantse grensplaats Bladol opgepakt... voor het smokkelen van acht Syriërs in een lijnbus. Volgens de koninklijke Marocce probeerden de Syriërs afgelopen nachten de grens met Nederland over te steken zonder geldige papieren. Marocce merkte de groep op tijdens een controle op de bus. De groep Syriërs bestond uit drie vrouwen en vijf mannen. Ze zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. En bij zijn afscheid van het IOC heeft koning Willem-Alexander in Buenos Aires het erelidmaatschap ontvangen, maar ook is hij onderscheiden met de Gouden Olympic Order. Koning sprak van een emotioneel moment. Willem-Alexander werd in 1998 lid van het IOC en zei dat hij interessante en roerige tijden heeft meegemaakt en veel heeft geleerd. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Marco ja, met uh, opklaringen die een stuk eerder kwamen dan ik gisteren gedacht had. Nou, dat was een meevaller voor de meeste mensen. Het heeft overigens wel behoorlijk geregend in het Noordoosten. Echt op veel plaatsen, meer dan 30 millimeter. Nou, die regen is het land uit. Er vallen nog een paar buitjes. En vanavond en vannacht vinden we hier en daar nog een buitje. Met name in de kustgebieden. In het binnenland klaart het wat meer op. Is het droog en kan zelfs ook wat nevel ontstaan. Minimumtemperaturen vannacht. 9 tot 11 graden. Morgen wordt het 17 graden. De zon schijnt af en toe. Er vallen enkele buien. En die vinden we het meest in het noordwestelijk kustgebied. Waait een matige wind naar de westelijke richting. En bij zee is de wind soms krachtig. Windkracht 6. Dinsdag dan meer buien. Wat minder zon en een graad of 16. Daarna komt de zon wat beter in het weerbeeld voor. Lokaal valt nog een bui. En het kwik gaat 1 tot 3 graden omhoog. Radio 1. NOS langs de lijn. En die houtkamp kijkt nog steeds in hoofddoord naar een, uh, een spannend potje hongbal tussen Pioniers en Amsterdam. Ja, we zitten in de eerste helft van de negen inning, Eén man uit, eerst hong bezet. Uh, de derde werper bij Fase Pioniers is gekomen. Sven Huijer eraf heeft het uh, goed gedaan. Ruim een inning. En uh, nieuwe werper is Byron Cornelissen. Uh, hij moet de bal, uh, de, de slagploeg tegenhouden van Amsterdam... zodat uh, Pioniers misschien in de gelijkmakende 9-inning... het winnende punt kan scoren, maar de wedstrijd is nog steeds open. Want het staat 1-1. Eerste helft, 9-inning. LND Amsterdam uit bij fase Pioniers. 1-1 dus. Drie wedstrijden in de eerste divisie zijn inmiddels afgelopen. Willem 2 tegen Jong, PSV 2-0. Fortuna Zitter tegen Helmond Sportwet 5-2. En Achilles 29 tegen Jong Ajax 2-1. CR of the Credence Clearwater Revival en uh, Proud Mary. Eerder uh, vanmiddag hoorde u al het verslag van Sebastian Timmerman vanuit uh, Lierop, waar de laatste Grand Prix motocross van het seizoen uh, werd gereden. We hoorden dat uh, twee manches werden gewonnen door Jeffrey Hellings, ondanks een uh, breuk in het schouderblad. Jeffrey Hellings uh, hebben we gehoord. Kijken wie uh, Sebastian nu bij de microfoon heeft. Ja, we hebben het uh, circuit even uh, letterlijk achter ons gelaten. We zijn even een, uh, een mooie stand binnengelopen. De Art of Motocross heet het. De kunst van uh, de motocross. Uh, dat heb ik gedaan samen met uh, de sporttechnisch directeur van de Koninklijke Nederlandse uh, Motorsportvereniging, Johan Becker. We staan hier bij een, uh, ja, bij, bij een oudje, hè? deze machine. Een witte machine met start nummer 2. Dit is van lang geleden. Ja, legendarisch. Dit is uh, de eerste motorfiets waar uh, John van den Berg wereldkampioen mee geworden is in de 125cc. En het jaar erop in een 250 cc ook op een uh, witte jamaar. Eind jaren 80 zeg ik uit mijn hoofd. Inderdaad, in uh, 89 is dat gebeurd, ja. Ja. Uiteraard u vandaag de gast hier in, uh, in Lierop. Uh, herlings gezien. Ongelooflijk, hè, dat hij toch weer die eerste morgen zonder die blessure... gewoon met gemak wint. Ja, hij heeft, uh, zoals hij zelf zei, redelijk rondgecruised. Hij heeft niet eens op volle snelheid gereden. Dat was ook niet voldoende. Het was voldoende om te winnen, zeg maar. Het was niet nodig om uh, volle bak te gaan. Uh, de artsen hebben hem uh, gisterochtend vroeg uh, nog gekeurd. En uiteindelijk, na nou, de studering van de, van de rundgefoto's en dergelijke, uh, akkoord bevonden. En het uh, blijkt te gaan. Hij heeft er in ieder geval uh, de maas mee kunnen winnen. Um, keert met hem een beetje de periode van de machine waar we bij staan van Van den Berg... die natuurlijk altijd met Strijbos, Dave Strijbos, uh, mooie gevechten uh, uh, uitvocht. Keert die periode nu terug voor de Nederlandse motocross? Nou, gelukkig komt de aandacht voor de motocross duidelijk weer terug. Dat zie je wel. Uh, toen was het natuurlijk een, een hele mooie tweestrijd... tussen twee Nederlandse coureurs op het wereldkampioenschapsniveau. Dat is helemaal uniek. Maar als we kijken naar Jeffrey Hellings, die is eigenlijk wat mij betreft nog wel een slagje unieker... Als je kijkt wat deze jongen met zijn 18 jaar allemaal al gepresteerd heeft... en ook dit jaar weer gedaan heeft, ja, dat is eigenlijk ongekend. Eén uh, keer in de zoveel tijd wordt zo'n talent geboren. Dat hoor je ook van alle insiders in de cross. Die zeggen ook van ja, het is echt een hele unieke... en daar kunnen we nog heel veel jaren heel veel plezier van beleven. Gelukkig voor u is de Nederlander. Ja, dat was ook alweer hard nodig. Na 1993, dat was de laatste wereldtitel van, van Pedro Trachter. In Want jullie hebben wel een dipje gekend hè, de laatste jaren. Oh ja, je kunt wel spreken over een dip, hè? want je praat toch over een kleine twintig jaar dat er geen wereldkampioen was. Hoewel we natuurlijk niet moeten vergeten dat we een tienvoudig wereldkampioen in de Zijspaar motocross hebben. Maar in de so Daniel Willemsen? Daniel Willemsen, ja. Maar in de, in de solo motocross was het wel weer hard nodig dat er een Nederlander vooraan reed. Ja. Merken jullie dat dan ook meteen als KNV zijn? Hè? Nou, je ziet inderdaad dat in de jeugdmotocross we gelukkig goede zaken doen. Dat, er, uh, dat heeft toch aantrekkingskracht. Uh, het is wel zo dat uh, uh, mensen van het kaliber van Herlings die krijgen een beetje de status van, uh, van popster, uh, kun je dat eigenlijk wel vergelijken. Zeker in Amerika hebben die mensen zeker die status. En de jeugd die kijkt daar graag naar en die ziet dat wel als groot idool. Dus er is een herlingseffect, om het zo maar even te noemen. Ja, dat zie je ontegenzeggelijk. Dat zie je ook bij onze wedstrijden om het open Nederlands kampioenschap. Dat, uh, daar, daar waar Jeffy aan de start staat, zie je ook onmiddellijk dat de toeschouwersaantallen hoger zijn dan daar waar hij niet aan de start staat. Iets anders. We staan hier uh, in Lierop bij een, uh, bij een prachtig bos. Um, maar goed, het is voor jullie als KNV zijn er natuurlijk altijd schipperen tussen de sportieve... ...aspiraties en belangen van een, van een sportclub en uh, milieubewegingen natuurlijk in, in Nederland. Uh, um, hoe lastig is dat voor jullie op dit moment? Uh, knap lastig. Het is zo dat wij uh, al jarenlang als bond ook en uh, samen met onze verenigingen... ...heel veel vrijwilligers uh, in overleg zijn met overheidsinstanties, met gemeenten, provincies, natuurorganisaties. Want de openbare ruimte, ja, die wordt door heel veel mensen gebruikt. En wij willen er ook graag een stukje van gebruiken. Uh, dit circuit dat heeft uh, al 25 jaar bestaansrecht, dat is gebleken. Heel veel jaren om het wereldkampioenschap. Helaas uh, twee maanden geleden is de vergunningsaanvraag bij de hoogste instantie, de Raad van State, vernietigd. En dat kwam omdat men toch vond uh, vanuit de natuurorganisatie dat het uh, natuurbelang uh, zwaarder moest wegen dan 8 uur per week gebruik maken van deze accommodatie. Maar, maar we geven die strijd niet op, dus we gaan toch nog weer naar nieuwe wegen zoeken om toch dit circuit, wat toch eigenlijk al 25 jaar gebruikt wordt, uh, wat in hele goede harmonie met de natuur gaat. Maar blijkbaar net niet voldoende, dat laatste setje zeg maar, om die vergunning te krijgen. We gaan toch ons best doen om die vergunning te verkrijgen. Wat is er nog mogelijk dan als de hoogste instantie uh, het hal heeft vernietigd? Nou ja, de vergunningsaanvraag als zodanig, zoals die daar lag, die is vernietigd. En we gaan nu kijken of dat we hem anders in kunnen kleden. En dat kan misschien zijn door toch andere, uh, uh, uh, bijvoorbeeld geluidswallen aan te leggen. Waardoor ook uh, de omgeving uh, toch minder last heeft van het geluid. Dus uh, voorlopig is dit de laatste Grand Prix hier. Of er een vervolg komt, hangt aan een zijde draadje. Nou, of de laatste Grand Prix is, weten we niet. Want een Grand Prix die kan vaak uh, georganiseerd worden... op een zogenaamde algemene plaatselijke verordening. Een, een evenementenvergunning, zeg maar. Uh, alleen als je ziet wat de, de club hier allemaal moet doen... om de complete infrastructuur van zo'n groot evenement... voor één weekend aan te leggen, is dat wel heel zuur. Hè, dat het maar voor één weekend gebruikt mag worden, een circuit. Terwijl het al 25 jaar gebruikt wordt om twee keer in de week... twee keer vier uur per week... Uh, zeg maar hier de amateurs te laten crossen. En dat willen we heel graag uh, proberen toch te realiseren... dat ook na die 25 jaar, dat ze toch nog gebruikt kan blijven worden. Dus resume tot slot, sportief zit de KNV met rennen rijders als herlings... en natuurlijk ook Glenn Koldenhoff niet te vergeten en de zijspannen uh, in de lift. Maar op politiek gebied uh, uh, is het toch nog wel lastig. Ja, we doen uh, erg ons best. Uh, ook mijn collega, de algemeen directeur, Patrice Assendelft heeft in Den Haag heel veel contacten. En we proberen toch om, uh, ook bij de politici, zeg maar, uh, toch uh, op het netvlies te krijgen dat motocross er ook een plaats verdient. Het is toch een sport uh, waar we ons behoorlijk in onderscheiden, veel resultaten halen. wat toch ook door 20.000 mensen in Nederland beoefend wordt. En daar zou toch ook een plaats voor moeten zijn. Johan Becker van het Koninklijk Nederlands Motorsportverbond. To your show. Right now, your snare drum is a trash can. Your bedroom shadows. are You're not the only one. En die houtkampen een lange, maar bepaald niet middag bij uh, Pioniers tegen Amsterdam. Zeker niet. En het publiek uh, geniet ook met volle teugen van een uh, goede hondelwedstrijd. Uh, waarbij de spanning echt tot het allerlaatste moment is. Want we zitten in de tweede helft van de negende inning. Het staat 1-1. En de tweede honk is bezet voor uh, Fase Pioniers met Kevin Dirksen die een honkslag sloeg als van in deze negende uh, pioniersslagbeurt. En hij werd door Goodall De Flanagan verder geholpen naar de tweede honk via een opofferingstootslag. Meteen heeft Sidney de Jong de coach van Amsterdam ingegrepen en heeft Jurian Cox naar de heuvel gegeven gedirigeerd om uh, de boel tegen te houden. Tweede donk bezet, één man uit. Een honkslag is genoeg voor de overwinning, want het is de gelijkmakende slagbeurt. Maar wat liet Amsterdam het liggen in de eerste helft van de 9e ening, Toen ze 1 en 2 bezet hadden met uh, één man uit. Uh, Bas de Jong, een zeer ervaren honkballer, maakt een ongelooflijke voor hem denkfout. Ze denkt dat er twee man uit zijn en gaat bij een hoge bal in het buitenveld lopen. En dat betekent... Ja, dat had er al aan gekomen. Van, ja, ...van de pioniers. Ja, de verbinding valt eruit, uh, Andy. Het is een beetje op en af, zullen we maar zeggen. Uh, het lijkt een beetje op een call, maar dan technisch gezien. Ja. Uh, laten maar even... Ja, je bent, er, je bent er weer, of... Als het goed is wel. Ja, je bent er nog, maar kort even je ja. verhaal even af. Oké, okay, nou, uh, laten we even een balletje meenemen bij de slagman die nu aan de slag staat. Michael Pluimers, de derde honkman. Want als hij hem goed raakt, dan is het een... Uh, nee, nee. ...door Dirkster dus en één wijd En uh, het staat nog altijd 1-1. Nog even een bal meenemen van Cox... Ik weet niet hoeveel het staat met uh, de lijn. Ik hoop dat het goed gaat. Uh, maar ja, dat heb je hè, als je in de polder komt. Eén uh, wijd uh, voor... De slagman, daar komt de pitch. En daar is een slagbal aangegeven door de hoofdredsetter 1-1. Het staat 1-1. Het is spannend nog altijd in Hoofddorp. Ja, in de polder uh, krijg ik een beetje een verbinding. Maar als je op een kool zit, gaat het prima. Gio? Ja, zeker hoor. En uh, de weersomstandigheden zijn zelfs uh, verbeterd. Want het zonnetje schijnt uh, op de flanken van de kolde De Soerde. Nog 11,3 kilometer te rijden voor de koploper. Weten we dat dat Alexandre Zignet is. Die Fransman uit uh, Zuid-Frankrijk, uit Rhodes, komt hij. Vandaan nog een jonge vent. En hij heeft een voorsprong van nou, 1 minuut en 35 seconden op de eerste achtervolger. En dat is dan Cardoso, de Portugees. Daarachter dan weer Cherel. En daarachter alweer een wat grotere groep die toch langzamerhand uit elkaar slaat. Arroyo Scarponi, Errada, Masca, Bargil. De man van Argo Shimano en Francis de Greve, de Belg. Die zitten daar nog achter op 3.30. En dan krijgen we de eerste echte favorieten. Dan krijgen we Nicolas Roach onder andere in het gezelschap van een ploegmaat. Oliver Tsauk en Mendes, dat is een Portugees van netap, die lang in de kopgroep van 28 man heeft gezeten. Maar ook zo langzamerhand de krachten ziet wegvloeien. Kijk naar Gigné die toch makkelijk klimt hoor, moet ik eerlijk zeggen. En nog steeds een voorsprong heeft van 5 minuten en 45 seconden op de echte grote groep met favorieten. Waar we zojuist Daniel Moreno uitzagen demareren. Die probeerde toch eventjes een speldeprik af te leveren daar. Want al die mannen zitten daar bij elkaar. We hebben de groene trui gezien van Alejandro Valverde. Die zit daar ongeveer in het vijfde wiel. Nu is het Kieselowski die op kop naast Moreno komt rijden. Want die heeft hem weer teruggepakt. Kieselowski, de trouwe helper van Chris Horner. Horner die tot zijn verbazing nog zag in het begin van de laatste klim. In het begin van deze Piressoerde. Dat ook Fabian Cancellara als ploeggenoot er nog bij was. Om nog wat handen en spandiensten te verrichten. Maar. Is er nu toch wel af. Ook Pozzovivo Vivo zit hierbij. We hebben de kopmannen van Euskaltel gezien. Maar die moeten er op dit moment af. Anton en Sanchez. Die zien we daar afhaken. En zo gaat de een na de ander eraf. Van Nederlanders geen spoor. Jammer genoeg in deze etappe van de Vuelta. Maar dat was gisteren al niet anders. Dat is eigenlijk na de eerste week in deze Vuelta al niet anders. Mollema door het ijs gezakt. Hij zal het relatief rustig aan doen. Zal zijn dag proberen uit te kiezen. En hij weet natuurlijk dat het WK in Florence dichtbij is. Nu gaat het tempo omhoog onder aanvoering van de mannen van Nibali. Die gaan tempo maken. Daar aan kop van de steeds verder uitdunnende groep. Waar ook Thib Thibaut Pinot nog steeds aanhangt. Die zien we daar ook nog rijden. Zo hebben we al die favorieten bij elkaar. Ze loeren naar elkaar en ze weten dat er ieder moment een uitval kan komen van een van de mannen die hoog staan in het klassement. De ontkloping bij het hongballen, Andy. Ja, die was echt perfect. Ik zei het al: een honkslag is genoeg voor de overwinning voor Vaase Pioniers. En die hongslag kwam er van Michael Pluimers. En ik kijk nu naar mannen in het blauw met wit die heel erg blij zijn. Dat zijn de mannen van Pioniers. Want zij winnen met 2-1 van LND Amsterdam. En gaan volgende week in een Best of Seven serie met Door Neptunus uitmaken wie er kampioen van Nederland wordt. 2-1 in de negende inning is de overwinning voor Vaase Pioniers op LND Amsterdam. Het was vandaag dag 1 in de hoofdklasse bij het Tien zat bij uh, Oranje-Zwart tegen Rotterdam. Het werd 1-0. Tim zit daar nog steeds. Uh, ja, oh, ik denk niet dat OZ met deze uitslag... de eerste koploper van het nieuwe seizoen is geworden, Tim. <laughs> nee, niet op doelsaldo, Robert, inderdaad. Want als we even naar die andere uitslagen kijken... want Oranje-Zwart, die zei het al, won met 1-0 van Rotterdam. Dankzij een eigen doelpunt van de Hiddeteurstra... daar komen we zo, nog even, zo meteen nog even op terug... met uh, Olivier Polkamp, speler van Rotterdam. Die andere uitslagen dan, Hurley-HGC, weer 2-7. Dus uh, HGC staat al boven Oranje-Zwart op doelsaldo. Scharweide-Tilburg werd 3-0. En daarbij uh, Scharweide twee doelpunten van Take Takema. Hij debuteert voor... Uh, de ploeg uit Zeist. Stapte over van Amsterdam naar Scharweide en scoorde vandaag dus twee keer in zijn allereerste wedstrijd voor Scharweide. bloemendaal Pinoké, Bloemendaal voor het eerst sinds twintig jaar zonder Teun de Nooier. En ook nog niet met Sardar Singh. De Indiaas international. Hij gaat volgende week pas debuteren voor Bloemendaal. Maar ze wonnen wel met 4-2. Dankzij twee treffers van Ronald Brouwer en eentje van Tom Boon, de Belg. Hij scoorde een strafcorner. De nieuwe aanwinst van Bloemendaal scoorde dus gelijk. Den Bosch-Laren werd 5-1 met drie doelpunten van Austin Smit, Zuid-Afrikaan. Ook een goede strafcorner. Hij de drie. En dan Kampong Amsterdam. Ja, een rare wedstrijd. Het werd 1-5 voor de Amsterdammers. Met twee doelpunten van Billy Bakker. Eentje van Santi Frijksa. Hij is gelukkig weer uh, hersteld. En bij uh, Kampong ontbrak uh, Sander de Wijn. Hij is uh, nog steeds niet uh, hersteld van uh, de blessure. Zijn uh, achterste kruisband in de knie. En Robert Kemperman. Ja, zijn een apart verhaal. Hij viel vorige week met zijn scooter en heeft heel last van zijn hak. Zij kon vandaag niet meedoen. En dat betekende dat Amsterdam een makkie had aan Kampong Het werd 5-1. Ja, we praten even na over die wedstrijd door zwart rotterdam met Olivier Polkamp, uh, speler van Rotterdam. Uh, ja, Olivier, ik zei al, Oranje-Zwart uh, wint door een eigen doelpunt uh, van Tukstra. Moeten we die regel niet afschaffen eigenlijk? Ja, een ongelooflijk verschrikkelijke regel. Vandaag vind ik dat natuurlijk helemaal. Nee, het is sowieso, uh, volgens mij, vindt niemand, uh, vindt niemand er wat aan. Het is helemaal zuur om zo een wedstrijd te verliezen. Maar ja, het was pas wel precies in de wedstrijd, volgens mij. Want volgens mij was er echt helemaal geen bal aan. Dus uh, ja, het is misschien wel de manier om dan die wedstrijd maar te verliezen op zo'n manier. Ja, pas wel. Wat dat betreft kan je beter de laatste wedstrijd van het seizoen winnen. Wat jullie gedaan hebben voor het seizoen dan de eerste. Denk ik, ja, absoluut. Nee, ja, we komen hier aan met, uh, volgens mij nog een soort van, met de schaal in onze handen dus, uh, en met die gedachten in ons hoofd. Maar uh, nee, ja, alle, alle grappen aan de kant. We wilden gewoon vandaag hartstikke graag winnen. We hebben een nieuw team. We wilden het gewoon gelijk goed doen. Maar ja, dat is totaal niet, tenminste, niet gelukt. OZ deed ook niet veel. Wij deden misschien wel nog minder. Dus ja, 1-0 gebeurt dat niet zo vaak in het hockey. Het was uh, niet om aan te gluren, heb ik het idee. Ja, ik vond ook dat er veel technische fouten gemaakt worden. En, en tactisch stond het allemaal niet zo lekker in het veld. Nee, iedereen zat een beetje naar elkaar te kijken. Het was zoeken van, uh, ja, met wie sta ik hier nou eigenlijk naast me. En, uh, volgens mij bij OZ was dat ook ongeveer zo, terwijl die niet, niet eens zoveel veranderd team hebben. Maar ja, zo'n eerste wedstrijd blijft lastig hier op OZ. Altijd lastig. Dus nee, het was het, was het eigenlijk gewoon helemaal niet vandaag. Je hebt een aparte voorbereiding gehad, want die kwam pas vanochtend aanvliegen vanuit Nies. Wat is er gebeurd? Ja, mijn nichtje ging trouwen. Superleuk. Ja, het is ook helemaal goed gegaan, want ze, ze hebben allebei ja gezegd. Dus dat was ook wel uh, gelukkig. Het was een, was een, was een trip waard. Nee, uh, leuk maar vanochtend om uh, half twaalf geland. En uh, ja, leuke trouwerij gehad. Gisteren in zuid frankrijk dat is natuurlijk super mooi. Dus uh, ja, helemaal leuk eigenlijk. En je voelt je wel fit om te spelen vandaag. Ja, nou, ik heb wel eens langer geslapen, maar uh, nee, fit genoeg. En ik had er natuurlijk wel gisteravond een beetje op gelet, dat, uh, zodat ik vandaag gewoon fit zou zijn. Dat dus was een belangrijke wedstrijd voor ons vandaag. Maar uh, ja, nee, ja, het heeft niet mogen baten. Even naar jezelf kijken Olivier, want uh, je zat in de selectie bij Neil de zelf bij Paul van As. Uh, daarna ben je eruit gevallen met een blessure, daarna was je weer fit. Wat is er precies gebeurd? Uh, ja, ik zat gewoon bij de selectie. Ik ben in principe als laatste afgevallen voor het EK. Ik was ook reserve, dus ik heb al gewoon alles nog, uh, nog meegetraind. Uh, ik ben tussendoor even geblesseerd geweest. Dat heeft uiteindelijk ook niet aan bijgedragen dat ik, uh, dat ik die, voor de selectie uiteraard. Maar uh, uit de, aan het einde was ik gewoon weer fit en ik ben gewoon op, op kwaliteit, ben ik er gewoon uh, was ik niet bij of het was uit, gewoon op and voor anderen gekozen. En uh, ja, dat was natuurlijk super jammer voor mij, omdat ik de hele zomer ervoor had getraind. Maar het uh, is zijn, uh, ja, zijn keuzes, dus uh, heel jammer. Maar de selectie voor de, de World League, zeg maar, die in uh, januari gespeeld wordt en het WK, is nog niet bekend. Dus ik neem aan dat je hoopt dat je daar wel weer bij zit. Nee, klopt. Volgens mij gaat het uh, sowieso weer eens naar een trainingsgroep. Dus gewoon dan gaan we weer met 25 man neem ik aan trainen. En dat is gewoon, dat maakt hij denk ik neem ik aan over een maandje of anderhalf maand dus zo, maakt hij dat bekend. En dan uh, hoop ik dat ik, daar, uh, dat ik daarbij zit. En dan ga ik in ieder geval elke zondag alles aan doen. Dus uh, ja, hopen. Dan hoop ik. hoop ik dat je erbij zit of denk je dat je erbij zit? Uh, goede vraag. Ik... Hoop, ik denk stiekem dat er zit en ik hoop het heel graag dat er zit. zit. Maar dat betekent dat dat je inderdaad wat je zei dat je bij Rotterdam goed moet gaan spelen zeker in de eerste helft van dit seizoen. Absoluut ja, Het is uh, hartstikke belangrijk het WK jaar, dus eigenlijk is het niet alleen het eerste seizoen zo belangrijk. Volgens mij moeten we gewoon het hele seizoen uh, door gewoon goed zijn en er gewoon niet verslappen. En uh, we gaan ook met Rotterdam zijn we extra, extra hard aan het trainen in, in, in dit jaar. En uh, ja, hopen dat het dan en voor Rotterdam en dan voor mij persoonlijk zijn vruchten afwerpt aan het einde van het jaar. Ja, want het moet wel beter gaan dan vandaag hè, week tegen Kampong. Zo, laat het hopen, want uh, anders wordt het niet veel en die arme mensen die zijn komen kijken vandaag was ook uh, ja, ik ook Mee. Dus volgende week is het op Rotterdam. Die doen we dat niet aan. Nee, Eind is prima hier. Oké, okay, daar houden we je aan. Olivier, dankjewel. Dat was Olivier Polkamp van Rotterdam. Zijn ploeg verloor, dus met 1-0 van Oranje Zwart. Maar volgende week de topper in Rotterdam. Komt allemaal kijken, zou ik zeggen. Want ze hebben beterschap beloofd. Dan spelen ze tegen Kampong. Ja, topsport in Nederland, Tim. Eén is met vakantie, kan even niet hockey. En de ander komt van de bruiloft de dag ervoor. Ja, maar de competitie is net begonnen, Robert. Dat ah. wordt, als de playoffs komen na de winter, komt het allemaal goed. Ah, oké, okay. goed. Ik hou <laughs> je eraan. Dankjewel, Tim Dankjewel, Robie en Smile, oftewel opa's song. Tot zover dit uur van uh, NOS uh, Langs de Lijn. Zometeen is er nog een uur, want we gaan door tot zes uh, uur. En daarin de ontknoping in de etappe van de Vuelta van vandaag. Die loodzware bergrit. Graag tot zo. Internationaal zaken doen. Stel, daar heb ik vragen over.